Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd onder Louis van Gaal verloren. In Brussel ging Oranje met 4-2 onderuit. In de slotfase scoorden de Belgen drie keer. En het weer nog vrijwel overal droog en op veel plaatsen nevel. Overdag zonnige periode, middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders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 day please only be alone let me alone in the broad daylight. in the broad day luisteren naar de stem van uh, Gabriel Rios, een jongen die vooral bekend is geworden in uh, België. Daar heeft hij een tijdje lang vertoefd, maar hij komt oorspronkelijk uit uh, San Juan... Puerto Rico. Daar komt hij vandaan. Op dit moment uh, verblijft hij in uh, New York, maar dat heeft dan ook te maken met zijn vriendin die daar op een of andere manier actief is met bepaalde werkzaamheden. Gabriel Rios, broad daylight. En dat daylight, ja dat komt steeds later op ons af. Want uh, een maand geleden toen was het al om vijf uur uh, goed aan het schemeren. En zes uur was het de dag. Op dit moment is het al om uh, zes uur aan het schemeren. Het wordt steeds later. We gaan langzamerhand naar de herfst toe, maar we zitten nog op half uh, augustus. Gisteren was het Maria Hemelvaart, 15... Augustus, Hele veel delen van Europa een uh, vrije dag, maar niet in Nederland. Gabriel Rios dus. Uh, wat is er het komend weekend aan de hand? Nou, los van uh, Lolens zijn er ook weer een aantal uh, kleine festivals in de landen. Bijvoorbeeld in Zwalmen, dat ligt in uh, midden Limburg. Daar heb je het zogenaamde schwaampop. Deze artiesten komt daar onder andere. Anneke van Zo wel, je hoorde Anneke van Giersbergen met Sonny Startup... in plaats van twee jaar geleden. En zij zal zondag een optreden geven op het Schwaanpopfestival in uh, Zwalmen. Met de Limburg, zoals ik al uh, zei. En er is ook nog een andere Nederlandse vocaliste die eraan zal komen. Miss Montreal. Die zal daar om acht uh, uur optreden. En aan haar vooraf gaat dan dat optreden van uh, Anneke van Giersbergen. Dus als je niet naar Lodens kan... En je woont in de buurt van uh, Swalmen, Oost-Brabant, uh, Limburg... dan kan je daar in ieder geval nog uh, het nodige genieten van uh, popartiesten. Wie welkomt naar Lowlands en ook naar Pukkelpop... dat is uh, de Canadese zangeres Feist. Zij zal vanavond rond het uh, middernachtelijk uur het optreden op uh, Pukkelpop. En morgenavond dan staat ze in een van de tenten van het Lowlands Festival. I lived into the night, came storming to your eyes. My horse had worked the fields too long, my bear had losses in that calm. It's true enough we're not at peace, but peace is never worth it since. Our love is not the light it was, when I walk inside the dark, I'm gone away.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 hier bij de nacht in de anderste vader op Radio 1, de zangeres uit Canada, die, zoals ik al zei, vanavond rond het middernachtelijke uur op een van de podia staat van Pukkelpop en morgen om kwart over negen op een in een van de tenten van het Lowlands Festival. Feesten komt uit Canada, How Come You Never Go There, een van haar bekende liedjes. Morgenmiddag, dan is het ook... Uh uh, belangrijk, dan is het uh, actie voor Sundurke. Wat? Sundurke. Ja, dat is weer een gezelschap, een bondgezelschap... dat komt uit uh, het midden van Europa. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren naar uh, de exotische klanken van Sundurke. Aan het begin van het festival zullen zij optreden... met misschien ook wel dit opa Koepa. Aije čajet šenena, vu ni manjel de ma odvel. A bo ruža, a vakel, pa i duromegale, oj da le mandale, I'm going to tell you, oh, I'm going to tell to tell you. Samenkrijgt u dat? Kun je het? Bij uw bij uw bijna. Hij daad, hij daad, hij daad, hij Wie denkt dat Lowlands het festival is van de zware gitaren en de harde House? Daar zijn dus ook andere klanken te horen. Morgenmiddag dan treedt deze band op. Ze komen uit Hongarije. En ze noemen zich Sunderger en Oppa Kupa. De titel van het nummer dat je hoorde van dit vijfkoppige gezelschap. Morgen zo aan het begin van het festival. Als het terrein net open is, dan kan je ze gaan bekijken in de... Lima-tent. Nou, weet je dat ook als je iets aparts wil horen. Trouwens, ik ga je op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt met dit soort vreemde bands gedurende dat Lowlands Festival. Dan kan je hem allemaal volgen via de uh, Twitter, jawel. We zijn, we zijn modern. ook hier bij de Nacht klinkt anders. Uh, dan moet je dus inderdaad de uh, komende dagen eventjes uh, gaan volgen op uh, hashtag Nachtklinkt. En nachtspel je dan als letter en cijfer acht Nacht klinkt. En dan uh, hoor je wat uh, er allemaal gebeurt met deze exotische mensen op Lowlands. Amy Winehouse. daar ook is binnenkort ook nieuw materiaal van haar opkomst, Hoewel nieuw. Het moet natuurlijk oud materiaal zijn, maar dan weer nieuw gevonden materiaal. Thank you. Between. Het nummer is te vinden op Loneliness, Hidden Treasures... dat album dat vorig jaar vlak voor de Sinterklaas uitkwam... met de op, uh, oude opnamen en nog meer oudere opnamen zijn er uh, gevonden... met de bedoeling om daar meerdere albums van uit te gaan brengen de komende periode. Al dus heeft haar vader dat recentelijk uh, meegedeeld. Recentelijk, wil zeggen, de afgelopen weken. Uh, het materiaal moet nog allemaal een beetje uitgezocht worden... of het inderdaad allemaal wel zo lekker klinkt en zo. Maar er is in ieder geval... Uh, genoeg redenen om nu al met dit bericht naar buiten te komen dat er zeker misschien dit jaar nog wel een nieuw album zal verschijnen met het oude materiaal van Amy Winehouse 1 september dat duurt nog een paar weken dan is het weer zover er begint weer een nieuw seizoen Spijkers met Koppen elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 2 maar de komende zaterdagen op dat tijdstip dan hoor je het beste uit Spijkers met Koppen van het afgelopen seizoen je hoort de mooiste gesprekken de bijzondere optredens, de leukste columns, cabaret. En ik laat je alvast een van die bijzondere optredens horen... wat mij betreft van het afgelopen seizoen. Dat was een optreden op 18 februari van Spinvis. Hier hoor je met Oostende. Tot ziens, Justine. De ja, jassen gaan aan, ze betalen bier, de groeten zijn gedaan, de echo van je naam. In de lach van de mailen, december in duizend kleuren grijs, drinken aan zee, denken aan jou, wachten op sneeuw, het gesprek. Toch geen slecht seizoen, dat Emiel daar altijd zat, dat hij zo vrolijk was. En dat de hele stad is veranderd, de winkel is een reisbureau. Denken aan zee, denken aan jou, wachten op snel. Het is zo koud, en ik ben nog nooit zo.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 Is Hun jeugd gegaan, hun oorlog nooit voorbij. Denk er aan jou, wachten op sneeuw. Tot ziens, tot ziens, Justine. Dan welke weg ik kies, hij leidt naar hier. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Begin de gehele dag met de kina, na, na, na.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 op zijn cd die eind vorig jaar uitkomt. Tot ziens Justine Keller, het nummer Oostende. En je hoorde de versie zoals Pinvis dat in februari, 18 februari... jongsleden bracht in Spijkers met Koppen. En wat ik al eerder zei, Spijkers met Koppen... is al min of meer een beetje terug aan het komen. Je hoort aanstaande zaterdag het beste uit Spijkers met Koppen... van het afgelopen seizoen met de leukste gesprekken, debatten... en bijzondere optredens en natuurlijk columns en cabaret... van het afgelopen seizoen. Spinvis is trouwens ook op... Uh Lowlands te zien en dat zal dan uh, zaterdagmiddag zijn in de goalstand. Zal hij daar een optreden geven? En dan moeten we wel heel raar lopen. Zal hij dit Oostende daar ook niet gaan vertolken? Toegekomen zijn we hier in de nacht, klinkt anders, aan uh, de drie Franse platen. Je krijgt achter volgens Laurent Volzy. Dat klinkt erg jaren zeventig, maar de man is nog steeds populair. Je hoort dadelijk een uh, nieuwe opname van de man. C'était déjà-toi. Vervolgens uh, Pierre Rapsa. Dat is een. Uh, Wow, hij komt uit de omgeving van uh, Brussel. Judy A Company, dat was een hit voor hem uit uh, de jaren zeventig. En daarna ook uit Wallonië, Wendy Nazar. En die komt uit Luik en dat is dan weer Nieuw Talent. Oh, talent, oh, goe, ethisch. Dat zal ze gaan zingen, maar eerst Laurent Volzi. ...op Radio 1 met De Sainte Marie Dit een explosion. Zodat alle... Goeie muziek uit België, vooral uit Vlaanderen kwam. Maar de laatste tijd komen er ook leuke dingen uit. Wallonië, zoals dit bijvoorbeeld. Je hoorde Wendy Nazar uit Luik met Ogu Eties. Een nieuwe plaat van haar daarvoor, Pierre Rapsat. En dat is uit 1976 wat je hoorde. Hij deed met dit liedje mee aan het televisie Songfestival... en kwam in de eindronde uit op een achtste plaats. Niet gek, probeer tegenwoordig om maar eens te halen. Pierre Rapsat, hij leeft tegenwoordig niet meer. Hij is in 2002 overleden aan een ongeneeslijke ziekte... maar al die jaren wel heel populair geweest, met name in Wallonië. En daarvoor hoorde je dan nieuw repertoire van Laurent Voulzy, die in de jaren 70 een aantal grote hits had in eigen land... maar ook hier in Nederland. Hij heeft vorig jaar een nieuw album gemaakt. Lies and Love, zo heet dat album. En daarop staat ook C'était déjà toi, En dat is dan de meest recente single voor Laurent Voulzy in Frankrijk. Allemaal hier te horen, hier bij het Franse drietal. Drie Franse platen op een rijtje elke donderdagochtend... zo tussen half zes en kwart hier bij de VARA op Radio 1. Het is vandaag 16 augustus. Vandaag 16 augustus. Het is de sterfdag van Elvis Presley. Het is weer 35 jaar geleden dat hij overleed. En je zal er vandaag nog wel het een en ander over vernemen. Collega's van Kazaluna hadden het al uitgebreid over het gospelrepertoire van Elvis Presley aan het begin van deze nacht. En er zullen nog meer uh, momenten komen waarbij stil zal worden gestaan bij het overleden van Elvis Presley vandaag precies 35 jaar geleden. 16 augustus 1962 was ook een belangrijke dag voor de Beatles. De drie Beatles, George Harrison, John Lennon en Paul McCartney, besloten namelijk om Pete Best eruit te zetten. Hij werd vervangen door Ringo Starr. <klaar> I bet you Toen dit werd gemaakt voor de LP Help en ook voor de film Help, je hoorde Act Naturally gezongen door Ringo Starr. Een liedje uit het uh, country-repertoire. Zo waar, uh, dit uh, Act Naturally. Het is namelijk een uh, nummer dat geschreven werd door John Russell en Buck Owens. Die had daar ook een hit mee in 1963. De Beatles dus. Uh, met Ringo Starr, die vandaag de dag op 16 augustus 1962 zich aansloot bij uh, John Lennon, George Harrison en John Lennon dat Piet best de band uit de moest. Wie zijn er jarig vandaag? We gaan even kijken naar de verjaardagskalender. Even kijken bij de namen waar inmiddels een kruisje achter is gezet... omdat ze niet meer onder ons zijn. In 1910, 16 augustus, toen werd Jaap Valkhoff geboren... de Nederlandse muzikus, componist en tekstschrijver. Hij overleed 3 juli 1992 in Hoek van Holland. Het is vandaag precies 100 jaar geleden... dat de eerste vrouwelijke minister werd geboren. Marga Klompé. zij was in de jaren 50 en 60 minister voor cultuur... In in het, uh, een van de kabinet, Nederlandse kabinetten, Marga Klampé Zij werd geboren 16 augustus, 1912, overleed 28 oktober 1986. En wie zijn er nog onder ons? 1938 geboren. Vandaag wordt u 74 jaar, Rocco Granata. 64 wordt Barry Haim. Madonna die wordt vandaag 54, Vanessa Carlton die ooit dat liedje zong um, Big Yellow Taxi samen met The Counting Crows... die wordt vandaag 32 jaar. En Maria McKee, die wordt vandaag 48 jaar. Dit had ik eigenlijk gisteren moeten draaien bij Maria Hemelvaart. Maria McKee, die zingt Show Me Heaven. en van uh, Maria McKee uit 1990. Nog eventjes iets over uh, Pukkelpop. Daar ook een uh, band die in Nederland nauwelijks bekend heeft. heeft je je ze uh, eventueel kunnen vergelijken... met de populariteit van uh, de dijk hier in Nederland? Een andere overeenkomst is dat de dijk ook in uh, Vlaanderen... helemaal uh, geen poot aan de grond krijgt. Hetzelfde geldt voor de mens. Die gaan uh, vanavond optreden op Pukkelpop. Hier zijn ze met Ergens Onderweg een hit van hun. Ja, maar hier zal het geweest zijn... Nou, niet zo heel lang geleden, het begin van deze eeuw. Het klinkt ver weg, maar dat is toch pas elf jaar geleden. De mens onder leiding van Frank van der Linden. Ergens gaat zonder weg dus. Zolang is het al. Zo lang is het al. Ben ik anders dan je inwoner. Zonder... De Vlaamse rockband, de mens, zonderling van Frank van der Linde. Je hoorde met een van de groothits die ze zo ruim tien jaar geleden... in Vlaanderen hadden ergens onderweg. Vanavond treden ze dus op op uh, Pukkelpop. En wil je Pukkelpop volgen op de televisie? Dat kan via het Vlaamse derde kanaal, wat sinds kort bestaat. Ketnet op 12. Vanaf uh, tien uur vanavond een verslag van Pukkelpop. En dat drie avonden achter elkaar. Aan zondagavond, dan is het al vanaf acht uur. Dan uh, wordt de hele programmering nog eens een keer op een rijtje gezet van de Pukkelpop. Ook daar wat gaat om Lowlands. Het een en ander op de televisie morgenavond... vanaf een uur of uh, half twaalf een verslag. En in de nacht van zaterdag op zondag... de hele nacht door tot uh, ochtends half zeven aan toe. Alles over uh, Lowlands. Tot zover dan de festivals op televisie. En er is nog veel meer... Zien na op de televisie bijvoorbeeld uh, Classic Albums maandagavond Nederland 3. Aandacht voor de Joshua Tree, en dan hebben we het natuurlijk over YouTube.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 Een van de hits uit het album The Joshua Tree. Een LP van U2. In 1987 verscheen het. En hoe het album tot stand kwam. En tot stand kwam dat kan je maandagavond om kwart voor elf gaan bekijken op Nederland 3. Want dan is er weer een aflevering van classic albums. Waarin The Joshua Tree volledig ontleed en gefileerd zal worden. Dit was het dan de nacht in de anders op Radio 1. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Koel Koens. Ik zou zeggen, maak er een uh, mooie dag van. Geniet van het uh, mooie warme weer. En ga dadelijk luisteren naar het Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En we spreken elkaar volgende week. Mooie dag verder. Hoi.